half uur Levy van Eck met het NOS journaal. Het is op de Nederlandse wegen veel drukker dan normaal door vakantiegangers en dagjesmensen. De ANWB zag vanmorgen al veel drukte op de A12 van vooral Duitsers die in Nederland vakantie komen vieren. Op de wegen naar de stranden staat het verkeer op veel plaatsen stil. Dat geldt onder meer voor Scheveningen, Hoek van Holland en Zandvoort. Ook op de wegen richting Zeeland is het druk. De NS zet inmiddels extra treinen in richting Zandvoort aan zee... omdat voldoende afstand houden door de drukte niet meer mogelijk is. Bij een autoslooperij in Duiven bij Arnhem staat een stapel autovrakken in brand. De vlammen zijn tientallen meters hoog en er komt veel rook vrij. Volgens de brandweer bevat die giftige stoffen. Mensen krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand in Gelderland is nog onbekend. KLM schrapt de komende jaren tussen de 4500 en 5000 banen. Er zullen zo'n 1500 gedwongen ontslagen vallen. Verder gaat het om vertrek van flexwerkers van wie het contract al werd stopgezet... en werknemers die met vervroegd pensioen gaan. Zowel piloten, cabinepersoneel en grond- en kantoorpersoneel worden door de maatregelen getroffen. De economieën van Italië, Spanje en Frankrijk zijn in het tweede kwartaal fors gekrompen... De coronacrisis raakte vooral Spanje hard. Dat land zag de economie teruglopen met 18,5%. Volgens het Spaanse Statistiekbureau is met de krimp de volledige groei van na de financiële crisis teniet gedaan. In Frankrijk ging de economie met bijna 14% achteruit in vergelijking met het eerste kwartaal. En in Italië komt de economie met ruim 12%. Het weer, de zon schijnt volop en op veel plaatsen wordt het tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Op de Wadden is het met zo'n 26 graden een stuk koeler. Vanavond en vannacht koelt het amper af tot ongeveer 17 graden. Morgen is er meer bewolking en kan lokaal een bui vallen met kans op onweer. Het wordt dan iets minder warm met 24 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Is de zomer van ZFM. Met hem nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörer, zur zweiten Stunde der Ausstrahlung des ZFM-Radio-Programms für den Touristen. Wir haben angefangen mit dem West Coast Dream Band mit Fritz Landesbeere am Vibraphon. Ja, en in äh, holländische Nachrichten heb äh, ik gehört, dass Sandvord ganz voll is im Moment. Äh, wenn man noch in de auto is, dan muss man ja doch rechnen mit äh, 40, 45 bis eine Stunde, bevor man hier einen Parkplatz gefunden hat und das Dorf einlaufen kann. Äh, so, äh, dat weten Sie dat schon. En ook die Züge sind ganz, ganz, ganz voll, ganz belegt. Und äh, es ist auch schwierig, äh, zum Beispiel, wenn man von Amsterdam nach Zandvoort gehen will, um noch äh, in der Zug zu kommen. Also nehmen Sie Ihre Zeit und bitte sei Vorsicht. Und auch wenn es so beschäftigt ist, äh, behalten Sie den anderthalb Meter. Wir möchten doch nicht gern hören, dass hier in Zandvoort auch wieder der Coronavirus äh, aufgelöst. Euh, euh, euh, ...angefangen euh, waar... Euh, ...waal die leute zoonheid zue, zueinander waren. Ja... Euh, ...Maya, en Francais. Ja, bienvenue de nouveau... ...à cette deuxième heure de notre émission... ...de ce même programme Radio 7FM. Vous avez écouté... Euh, ...le West Coast Dream Band... ...avec M. Fritz Landesbergen vraiment un Hollandais d'Amsterdam au fibraphone euh, une autre nouvelle c'est qu'il y a assez occupé, il y a beaucoup de circulation le train euh, il faut pas le prendre parce qu'il n'y a pas plus de place euh, je veux vous donner un conseil restez, restez à Zandvoort si vous êtes déjà ici si vous êtes en voiture il y a un grand bougeon sur so peut-être il faut rester euh, au même place et pas aller maintenant à Zandvoort ...parce que c'est vraiment toujours le risque du virus corona, so soyez prudents s'il vous plaît. Welcome back, dear listeners, to the second hour of the broadcast of the ZFM radio program for the tourists. We started the second hour with the West Coast Dream Brand featuring Fritz Landesbergen on Vibrophone. Yes, and in the Dutch uh, news at 11 o'clock, uh, they mentioned that uh, especially Zandvoort is at the moment completely full with uh, beach goers, with tourists who want to go to the beach. Uh, if you are in a car, uh, the traffic jam is that heavy that it will take you between 45 minutes and an hour uh, ...to reach uh, uh, one of the parking places... ...and the parking places are filling up uh, very quickly. Uh, if you go by train to Zandvoort, ...which is maybe a better uh, way than uh, waiting in the sun in your car in a traffic jam... Uh, ...please be aware that even the trains are completely full from time to time... ...and it will be difficult to get in. And having said that, uh, dear listeners, uh, please beware that we are still in Corona times, please keep your distance one and a half meter because the last thing we wanted is that tomorrow or in the coming days, we will hear on the radio and television or read in the newspaper that a new outbreak of uh, Corona took place in Zandvoort. That is, of course, something nobody wants. So please be careful and keep your distance. Distance. Y Maya, en español. Sí, sí, bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, en la segunda hora de nuestra transmisión de nuestro programa en ZFM para los turistas. Bueno, ustedes han escuchado a la música de un eh, equipo que se llama West Coast Dream Band del gran eh, señor Fritz Landesbergen, Fibraphone. Eh, otro consejo de mi parte, eh, ustedes que estén en Sanford se pueden quedar fácilmente, claro, en la playa es precioso ahora, pero los que quieren o que, que lo tienen planeado de, de, de venir a, a nuestro hermoso pueblo, mejor que no, porque la circulación está a tope y entonces tardará mucho tiempo en cola y, y para qué. ¿Eh? Y, y otro consejo también es que todos ustedes tienen que tomar la máxima eh, preocupación para que no eh, puedan aumentar los números de este eh, coronavirus, porque lo tenemos mucho menos, mucho, más o menos bajo control. Y bueno, esto es lo más importante para todos ustedes: salud. Yeah. Le parfum enivrant de l'été Entre ses mains nous a bercés Dans l'abîme de tes yeux passionnés Belle et fragile Tu m'as entraîné Ik de echt Yeah, and that was Christophe Riper, met uh, with uh, Un Amour de Vacances, a holiday love. Didn't we all have them in our young age uh, when we went on holiday and we met somebody there and then you had to go back home and the romance was over? Okay, back to Spain. I have here in front of me the great singer... Jose Luis Perales One of Mayas And mine favorite Spanish singers And he sings Quisiera decir tu nombre I want to mention Your name, also a Romantic number Quisiera decir Quisiera decir, quisiera decir. Quisiera contarte que tengo abierta una herina que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa.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 Está acabando mi vida, afvallen, mijn la noche, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte. No hay amor en mi vida que solo tenga alegría cuando recuerdo tu nombre quisiera decir quisiera decir quisiera decir tu nombre quisiera decir quisiera decir Quisiera decir tu nombre, quisiera decir, quisiera decir, je decir tu nombre, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Oui, alors, euh, chers écouteurs, je vais vous bien euh, donner un autre conseil, peut-être pour cet après-midi ou ce soir, parce que, bon, euh, ça fait du beau temps et nous avons de nouvelles que les terrasses, ici à Zandvoort, dans la rue principale au centre-ville, ça s'appelle le Hauptstraat, la rue de l'arrêt en kunnen worden open tot 2 uur in de nacht. Dus ik denk dat dat is erg erg is. En surtout met dit moment en de soleil van vandaag. Ja, liefheers, een andere vijf voor vandaag en morgen. Als je de dag op de beach, in de zon en... Uh, want to continue uh, to enjoy the day. It's maybe a good idea to move from the beach to the Haltestraat. The Haltestreet uh, in the city center here of Zandvoort, the village center, I should say. Uh, very nice. And the, the street is closed off for cars, for bikes, for whatever uh, moves on wheels. It's just for pedestrians, and all the cafes have large terraces. Uh, it's really a really enjoyable place to be good restaurants nice bars and last but not least uh, it will be open till 2am in the morning so you really can spend a leisurely evening and the beginning of the night at the city at the village center in de Haltestraat see sí, entonces también para para la noche y por la tarde eh, después de una estancia larga en la playa y, y, y hay, hay, hay tiempo para comer y para brindar en, en, en estas vacaciones hay que tomar copas y hay que salir y yo les puedo dar un consejo de irse a la calle de La Parada se llama, bueno en holandés es Haltestrad con H Y en la alta que está muy bien cerrada, so no lleva tráfico, no hay coches, solamente es un ambiente precioso, las terrazas también están abiertas hasta las 2 de la noche. Ok, that was the advice for uh, in Spanish. Und jetzt möchte ich noch gerne das empfehlen auf Deutsch. Uh, natürlich uh, sind Sie heute mit das schönes Wetter auf der Boulevard oder uh, am Strand. Maar äh, als je zo so teruggeen naar het centrum van äh, ons dorp, misschien äh, veellicht äh, gaan weer kunnen ze naar de haltestraat, de äh, haltestraat gaan. De haltestraat is voor verkeer gesloten, dat betekent dat heißt, al deze restaurants en bars hebben grote terrassen en ze kunnen daar heerlijk äh, spazieren aber nicht nur spazieren, natürlich auch äh, am die Terrasse Platz nehmen und ein kleines Bier oder ein etwas Frisches trinken oder ein schönes Glas Wein und natürlich was essen. Äh, es gibt Musik da, es ist eine richtig gemütliche Gegend diese Halte Straße. Und wenn Sie in de nacht feiern willen, dan kunnen ze dat, dat machen, weil, äh, all die Terrassen und Restaurants und Bars in de Haltestraße sind bis 2 in de morgen geöffnet. So, veel viel Spaß heute Abend auch und im Anfang des Nachtes. Anders will ich's nicht, warum fragst du plötzlich so? Ja, ich lieb dein Gesicht, warum fragst du plötzlich so? du bist als ich niemals hat uns das gestört jetzt auf einmal quält es dich heute hast du was gehört über uns warum quälst du dich als ich nur weil jemand über uns geflüstert hat, fängst du zu zweifeln an, die sind doch von gestern und Fahrt. Lass sie geredet, hat uns doch nie interessiert. Sind und die wir uns lieben, davon wissen die doch nichts Nur weil jemand über uns geflüstert hat, fängst du zu zweifeln an Die sind doch von gestern und lass sie Gerede hat uns doch nie interessiert davon wissen die doch nichts Ja, die deutsche Zuhörer haben die Stimme natürlich erkannt. Dat war der Herbert Grönemeyer mit all die jaren. Our German listeners definitely recognized the voice. It was the voice of the Dutch uh, the German singer-songwriter Herbert Grönemeyer with his song, Al die jaren, all those years. And now, ladies and gentlemen, let's liebe to uh, a Dutch song uh, <coughs> by Dutch singer Huub van der Lubbe. And Huub van der Lubbe uh, uh, wrote a text on a song made famous by Adele to make you feel my love. De Hoop van der Lubbe hat einen holländischen Text geschrieben auf den Hit von Adele To Make You Feel My Love. Auf Holländisch heißt es, tot jij mijn liefde voelt, bis du meine liebe fühlt. Hup van der Lubbe. De regens om je oren slaan, en heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de luw te staan, tot jij mijn liefde voelt. Valt de avond met zijn sterrenpracht?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 Op het allereerste ogenblik, zag ik al precies waar jij moest zijn. Ik leid honger, is dorst en kou. Ik struim de straten af voor dag en dauw. is niets dat ik niet doe voor jou tot jij me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 see a smile my days in my face in Faces, but well-fed faces are stopped to stare Making the grandest entrance to Simon Smith In his dancing belly They'll love us, won't they? They feed us, don't they? Dat was Randy Newman, Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. Uh, ja, lieve Zuhörer, die Wettervorhersage. Uh, heute, dat hebben ze gemerkt, is het echt hoog sommer hier. Met uh, fast 30 graden uh, en am Osten des Landes even 35. Aber am Samstag uh, wordt het misschien een beetje niedriger... In de midden van het 30 grad, maar hier aan de küste 22 bis 25, 27 grad. En er besteedt ook de mogelijkheid dat die west nederlander bereits in de kühlere lucht gelangen. Wat ook waarschijnlijk een dusje eruit. Dat kan morgen passieren. Dat is ook tegen Sonntag de fall. Diese leichte bis mäßige Regenwahrscheinlichkeit. Die Augustsonne ist aber auch im Wochenende noch sichtbar. Die Temperaturen bleiben auf einem guten Niveau und hin und wieder kratzt uns ein Regengebiet leider, was zu einer Dusche oder ein paar Stunden leichtem Regen führt. Der Zeitraum, Zeitraum bis zum 10. August zeigt eigentlich keine wesentliche Wetterveränderungen. Der gewöhnliche holländische Sommer geht einfach weiter, mit einer Ausnahme wie heute am Freitag. So, die Sonne, Samstag 75% Chance und Sonntag 80%. Aber Samstag gibt es auch eine Regenschance von 30% und am Sonntag eine Regenschance von 25 Prozent. Für die Leute, die segeln wollen, am Samstag gibt es einen Windstarke äh, 3 und am Sonntag ist der Wind Windstarke 4. Also, äh, Maya, welcher ein Meteor für dieses Weekend? Ja, heute ist es sehr schön, aber wir haben eine Neuerlandische Idee, sehr normale. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi euh, peut-être des jours avec euh, un peu de chaleur et de temps en temps, de la pluie, euh, une petite douche. Ce sera l'été plein aujourd'hui avec 20, 28 degrés, je, je crois même au plus de 30. Mais le samedi, il peut euh, baiser un petit peu à la fin de la journée. Euh, il est possible que les pays bah, occidentaux se retrouvent déjà dans de l'air plus frais. Euh, ça va augmenter uh, également les chances de prendre une douche. Ça peut, ça peut y arriver. C'est pour nous très très normal. Cependant, le soleil d'Aoua est également toujours visible pendant le week-end. La température reste bonne et de temps en temps, il y a une pluie. Ça veut dire, en bref, euh, la prévision. Je peux vous dire quelques chiffres en plus. Le samedi, ça va euh, de 22 jusqu'à 27 degrés, mais le dimanche, euh, peut-être jusqu'à 20 degrés, 19 quand même. Euh, le soleil, plein de soleil aujourd'hui, le samedi, le dimanche aussi, mais euh, la possibilité de la pluie, ils sont un peu plus demain, 30 degrés, et le dimanche, 20. Ou 5. Oui. Oui, merci, Maya. Merci bien. Et maintenant, euh, j'ai prêt un chansonnière français, Frida Bocara, avec Un jour, un enfant. Un jour se lèvera sur trois branches. Uh, you recognize the voices Simon and Garfunkel. Dat waren natuurlijk Simon en Garfunkel meet Mrs. Robinson. Dan heb ik jetzt weer een schaalplaatte van een Spaanse zangerin. Uh, record from a female singer, Spanish female singer. As a matter of fact, one of the favorite female Spanish singers from my wife. I'm talking about Mari Torini, and she thinks about love. Amores Amores se van marchando con la sola del mar, amores los tienen todos, pero quieren saber el amor es una barca con dos remos en el mar. ...las olas del mar... ...y estamos aquí cerca al mar... ...siempre quiero yo estar cerca al mar... ...vivir cerca al mar... ...bueno, el previsión meteorológica... ...un poco de lluvia al fin de semana... ...pero no hoy... ...tampoco mañana, quizás por la tarde... ...pero es... Eh, ...bueno, eh, en general... ...un verano como todos los demás... ...son temperaturas de 28 grados... ...hoy es una excepción... ...y mañana quizás hasta la 30 grados, pero este es eh, calor, eh, calor para nosotros. Aquí no va a llegar a los 40 grados casi nunca. Eh, existe la posibilidad de que los países bajos occidentales ya van a entrar en aire un poquito más frío y un poco de lluvia también, puede ser. Pero aquí en el oeste del país, hasta eh, bueno, hoy y mañana, será más o menos muy bien tiempo de verano y quizás en la semana que viene se bajará un poco la temperatura ya el domingo eh, hasta unos 20 grados este es problema aquí siempre en Holanda que se amonte las temperaturas y eh, cuando lleguen a los 30 grados mm, terminará con lluvia y bajaremos de nuevo pocos grados o en este caso quizás 10 grados Se so, puede decir en breve que hay sol mañana, sábado y domingo también, 80%, pero un poco de lluvia también, 30 grados, 25%. Eh, eh, por ciento, digo. Eh, claro, para los que quieren hacer deportes, por ejemplo, el planchavelo, se puede hacerlo eh, muy bien, el, por ejemplo, el sábado. ...so podáis disfrutar de un fin de semana muy agréable. Dank u Maya, in Spanish. <coughs> I saw that when my uh, text uh, on the English weather forecast... Uh, ...the mic was not fully open, so just briefly... Uh, ...weather today of course is great. Saturday will be more or less the same. A little bit uh, cooler, not over 30 degrees. And Sunday temperature will drop till about 19 degrees... We will have some little showers maybe in the weekend, but uh, there will be enough sunshine. Okay, that was the weather forecast. Then I have now in front of me uh, a Dutch record again, a holländische schaalplatte van de De Dijk, from the group De Dijk. Mach het licht uit. Biete macht als licht aus. Uh, dim the lights, please.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 Te veel draaien in mijn kop. Te hoor te veel draaien, te veel van alles. Na een lange, lange dag. En zo zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg. Nou, arrive à la fin de l'émission. Merci pour d'avoir écouté à ce Radio ZFM, vendredi. Prochaine, nous sommes de nouveau là. Uh, merci, merci et au revoir. Dear listeners, we have come to the end of the program again. Thank you for listening and see you on ZFM Radio next Friday from 12 to 12 a.m. when Maya and I will be there with a program of music and new highlights about what to do in this area. Wel, bueno, dan eh, al het einde van ons programma. Heel erg bedankt voor het En op volgende zijn we Jaime en Maya. En of course we close the program like always with Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Till next week, Nasta. <laughs> voice of course is from Sarah Brighton.